In heel Frankrijk wordt tegen de pensioenplannen actie gevoerd. Zo staakt het personeel van twaalf raffinaderijen en dreigen vrachtwagenchauffeurs het verkeer op belangrijke doorgaande routes stil te leggen. Het weer, eerst nog regen, maar vanuit het noordoosten wordt het geleidelijk droger. In de middag breekt de zon door en met hooguit 12 graden blijft het fris.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 I step in the room. I'm a hustler, baby, but that you knew. And tonight is just me Cause and you, baby, tonight, darling. The danger guys falling in love again. Let's no yes, take a Yeah, baby. Thank you, DJ. <laughs> We'll Melody They used to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 See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 Venezuela heeft nog geen kerncentrales. De meeste elektriciteit komt nu van waterkrachtcentrales, maar die leveren bij grote droogte te weinig energie. Het VEDF zegt dat hij de Venezolanen wil helpen om minder afhankelijk te worden van de internationale energiemarkt. Maar het is vooral voor Russen ook een manier om meer invloed te krijgen in Zuid-Amerika. Eerder hielp Rusland al bij de bouw van kerncentrales in China, Turkije en Iran. In een gevangenis in Rotterdam is er rond de middernacht brand geweest. Het vuur woedde in een cel. De oorzaak is nog onbekend. Een gevangene is met ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. De Rotterdamse brandweer kon de brand in de gevangenis de schie snel blussen. Hoewel het een kleine brand was, rukte de brandweer met extra materieel uit. Dat is gebruikelijk bij een brand in de gevangenis, omdat gedetineerden niet zomaar weg kunnen komen. Bijna alle Chinese mijnwerkers zijn weer thuis. Twee van de 33 kompels liggen nog in het ziekenhuis. De rest is ontslagen. Met alle mijnwerkers die 69 dagen onder de grond hebben vastgezeten, gaat het redelijk goed. Wel hebben ze vaak problemen met hun ogen en gebit... In Frankrijk is de oliepijpleiding naar de belangrijkste vliegvelden van Parijs afgesloten. Het bedrijf dat de pijpleiding exploiteert... zegt dat het personeel actie voert tegen de plannen van de regering... om de pensioenleeftijd te verhogen van 60 naar 62 jaar. De grootste luchthaven van Parijs, Charles de Gaulle...